Ah, bij een Verkeersinformatie. Korte files op de A13, daarna Rotterdam... bij Delft, 2 kilometer. En op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland... bij Rotterdam-Krooswijk, 2 kilometer na een ongeluk. Inmiddels zijn wel alle rijstroken weer open. Hey Babette. Ongelooflijk wat jij allemaal regelt voor ons theater. Eindelijk de boel op orde. Groet van Ron. Wow, ze waarderen me echt...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 you Drie minuten over drie, u bent weer terug bij Langste Lijn. We beginnen in Pontchateau, waar de veldrijders zojuist van start zijn gegaan. Wereldbekerwedstrijd, Gio Lippens. Eh, en dan ja, zijn we altijd benieuwd welke niet-Nederlander gaat winnen. Ja, vandaag wel weer, want uh, de vorige wereldbeker vergis je even niet. Hè, de wereldbeker uh, in zolder moet je dan zeggen, of moet je zeggen op zolder. In ieder geval in België, die werd gewonnen door uh, Larsboom. Maar Larsboom is Nederlands kampioen geworden en heeft zich aan zijn woord gehouden. Hij rijdt geen veldritten meer. Hij is naar uh, Spanje toe met uh, de ploeg om zich te voor te bereiden op het nieuwe wegseizoen. En dat betekent dat we het uh, moeten doen met mannen als uh, Gerben, de Knecht... Eddie van IJzendoorn, Thijs van Amerongen, Patrick van Leeuwen en Thijs Al. We kijken trouwens naar één koploper in de wedstrijd. Wedstrijd net begonnen, zit er nog in de eerste ronde. De Fransman Steve Chanel leidt. Sebastian Timmerman volgt de 1000 meter de finales van het uh, EK shorttrack daar in Heerenveen. Uh, ook al niet echt een Nederlands dagje tot nu toe, hè, Sebastian? Het valt inderdaad een beetje tegen door de vroege uitschakeling van Shinky Knecht. Met name het bouwtje dus, wat niet goed vast zat. Daardoor finales gezien zonder Nederlanders. En dat had de bondscoach Roen Otter toch graag anders gewild. En na drie afstanden heeft de Nederlandse ploeg één medaille. Het zilver van Knecht. Thibaut Fauconnet won de finale op de 1000 meter bij de mannen. En uh, mensen die het short track volgen en die dat dit weekend volgen... die kennen die naam. Want hij won ook eerder al de 1500 meter en de 500 meter. En weet met de superfinale over drie kilometer nog te gaan... dat hij nu al zeker is van het goud van het Europees kampioenschap. Hij wordt overal Europees kampioenschap. Want hij heeft een enorme uh, grote afstand genomen van de concurrentie. Silos werd tweede op de duizend meter voor Jack Wellborn. Shinky Knecht gezakt naar de vierde plaats in het algemeen klassement. Maar met die finale over drie kilometer nog voor de boeg. Heeft hij zeker nog wel kansen om het zilver of het brons te gaan behalen. Bij de vrouwen is de overall titel ook al beslecht. Ariana Fontana gaat die titel pakken. Zij won ook de duizend meter namelijk. En is ook al zeker van de eindzegen. Um, die duizend meter. De finale van Fontana, die werd bekeken door verslaggever Edwin Cornelissen, Met de schaatster die vorig seizoen haar laatste seizoen reed en dus na de Olympische Spelen stopte, Lisbeth Mawassam. Goed, Lisbeth Mawassam, uh, outshore trackster, we gaan kijken naar de 1000 meter finale bij de vrouwen. Wie zijn jouw uitgesproken favorieten voor de zee? Uh, Ariana Fontana, de Italiaanse, zij is uh, wel echt topfavoriet voor de titel. Zij en moet je Novotna dan als een soort van outsider zien? Ja, zij, heeft, uh, zij kan uh, uit het niets in één keer een hele snelle versnelling laten zien. En uh, zij is, uh, als ik het goed heb, uh, afgelopen jaar of vorig jaar Europees kampioen geweest. Nou, we zijn van start gegaan. Fontana nu in uh, tweede positie. De drager van uh, de rode Kap. want ze gaat ook in de leiding in het uh, algemeen klassement. Uh, staat zij op eenzame hoogte in Europa? Um, ja, zij, uh, zij is wel, ze doet ook echt internationaal heel goed mee. En um, je ziet wel dat de top in Europa steeds uh, breder wordt. Maar Fontana is wel echt uh, de uitzondering. Wat maakt haar zo goed? Uh, ja, haar hoge topsnelheid en haar uh, goede tactische inzicht. En je zij zelf al uh, internationaal, want zij kan ook mondiaal mee, hè? Ja, zij op uh, de 500 meter op de Olympische Winterspelen van Vancouver uh, heeft zij een bronzen uh, medaille weten te behalen op de 500 meter. En dat lijkt misschien uh, niet zo'n groot ding, maar dat is het wel, hè? Ja, dat is het zeker. Uh, laat gewoon zien dat ze internationaal echt meedoet. Uh, even kijken naar de race, ze ligt in derde positie, maar dat zegt nog niks? Nee, ze heeft echt een uh, hele goede eind eindschot. En, uh, dus ik denk dat ze zometeen nog wel uh, wat laat zien. Ze wacht gewoon haar momenten af? Ja, precies, ja. Ik noemde al die Novotna, dat is uh, de Tsjechische de titelverdedigster eigenlijk, hè? Uh, maar toch een heel ander kaliber dan Fontana? Ja, zij maakt uh, vaker fouten in de rit en uh, zoekt ook vaak deze fouten op. En um, ja, Fontana rijdt toch vaak uh, iets, uh, iets, uh, ja, iets slimmer. We gaan de laatste ronde in. Hoe staat het ervoor, Liesbeth? Ja, Fontana heeft nu de leiding overgenomen... en uh, nou ja, weet nu een, gat, een klein gat te slaan uh, tussen de rest. Dus die titel die kan ze niet meer mislopen eigenlijk? Nee, ik denk het niet, nee. Ja, en dan gaat ze dan inderdaad de vuistjes... Ja, klopt. Ze heeft uh, de titel gepakt. Een mooie winnaar is. Ja, zeker. Ja. Een hele mooie rijster. That's the way. Aha, was misschien wel een grote... maar deze was gewoon mooier natuurlijk. Get Down Tonight, Casey and the Sunshine Band. U krijgt van mij twee uitslagen uit de Engelse Premier League. Birmingham City, Aston Villa 1-1 en Sunderland... met een hele late gelijkmaker 1-1 tegen Newcastle United. Ik hou u ook op de hoogte van die prachtige derby daar... tussen Liverpool en Everton. Net begonnen Kenny Dolglitsch op de tribune. En eh, Dirk Kuit natuurlijk in het veld. Babel twitterend op de bank. En het staat 0-0 bij Sparta tegen Go Ahead Eagles... Maar we gaan fietsen, Gio Lippens, de veldrit, is er al enige tekening? Ja, wel enige tekening. Een kopgroepje van een man of twintig zo'n beetje bij elkaar. Die nu de tweede keer voor de tweede keer de finishlijn passeren. Daar op die snelle ronde in Chateau Het is wel zwaar, dat zagen we net bij de vrouwen. De vrouwen waar toch een aantal behoorlijk uitgeput na afloop van de wedstrijd in de hekken bleven hangen. We kijken naar een grote groep die wordt aangevoerd door Niels Albert. Dat is de leider in de stand om de wereldbeker. En die weet dat hij twee keer buiten de punten mag vallen. En als dan Sven Nijs twee keer de zevende plaats haalt. Dat hij dan alsnog uh, de winnaar is van de wereldbeker. Het regelmatigheidsklassement. Begin van het seizoen weinig gezien van Sven Nijs. En daar heeft Sven Nijs natuurlijk met name die punten laten liggen. Dus Albert rijdt eigenlijk in een zetel. Op weg naar uh, de gezamenlijke wereldbeker zegen. Hij rijdt nu ook aan de leiding. Dat doet hij voor een uh, Fransman. Een man die we niet zo vaak van voren zien rijden. Nicolas Bazin van uh, Big Mat. Dat is een Franse uh, ploeg. We weten ook dat daar uh, Sven van Toerenhout nog in de buurt zit. Kevin Pauls hebben we gezien. We weten dat verder wat naar achteren, dat ook alle andere favorieten zitten. Onder andere Sven Nijs die daar voorbij komt. Het is toch weer even wennen om Sven Nijs niet te zien in het truitje van de Belgische nationale kampioen. Hij is ontroond door Niels Albert, door zijn eeuwige rivaal van dit moment in ieder geval. En dat betekent dat hij gewoon weer in het shirt rondrijdt van zijn ploeg van landbouwkrediet. We meenden ook Thijs Aldaar aan het einde van dat eerste groepje te zien te hebben ontwaard. Dat is toch wel opvallend, want Thijs Al heeft een heel slecht seizoen achter de rug. Maar bij de Nederlandse kampioenschappen, daar rijdt hij inderdaad Thijs Al. Hij rijdt in dat groepje, in de buurt ook van Sven Nijs. Thijs Al die kwam op het Nederlands kampioenschap in elk geval weer behoorlijk goed tevoorschijn. Natuurlijk samen ook met de knecht, die Gerben de Knecht, die daar gewoon tweede werd. Maar Thijs Al liet zich in ieder geval weer zien. En laat nu in het begin van deze wedstrijd in elk geval zien dat hij weer een beetje erbij hoort bij het grote werk. Daar gaat Niels Albert, heeft nu een gaatje geslagen van een meter of 30 op de achtervolgers. En dan is misschien het gaatje al geslagen. Wie weet, misschien gaat Niels dus Albert wel op weg naar de overwinning in Pontchâteau. Laten we eens even hebben over schaatsen. In die ijshockeyhal daar wordt dus het Europees kampioenschap Short Track verreden in Heerenveen. Maar zo'n 50 meter verderop, op die beroemde 400 meter baan, daar wordt getraind. Onder hen een aantal schaatsers dat morgen een skate-off rijdt, inzet, tickets voor het WK Sprint en tickets voor de laatste wereldbekerwedstrijden. Mark Tuitert is een van die schaatsers die meedoet aan die selectiewedstrijden. Hij kon twee maanden geen wedstrijden rijden wegens een rugblessure. Hij is dus aan het trainen daar en Sebastian Timmerman praat met Tuitert. Sinds uh, begin december stond Mark Tuitert uh, langs de kant met uh, blessure aan zijn rug. Komende maandag een skate-off. Niet voor het WK in jouw geval, maar voor uh, de World Cup op de 1000 meter. Hoe is het nu met je? Ja, het gaat, uh, gaat heel erg de goede kant op. Ik weet niet waar ik sta. En ik heb vandaag voor het eerst uh, eerste keer een startje gedaan. En uh, ja, dat, ging echt, uh, dat ging echt best wel erg, erg goed. Maar uh, ja, tussen erg goed en in topvorm, dat is, nog wel, dat is nog wel een wereld van verschil, schat ik. Dus... Uh, we gaan het wel zien. Uh, het is in ieder geval weer een wedstrijdje. Uh, daar, uh, daar heb ik al heel erg veel zin in, want uh, midden in de winter uh, zeven weken langs de kant staan. Dat het het is als topsporter echt uh, een, kleine, een kleine ramp. Hoe voel je je nu? We zijn nu een kwartiertje, na die training zeg maar. Ja. Merk je dan iets aan je rug? Krijg je een terugslag of valt nee. dat nu mee? Nee, nee, nee, ik voelde eigenlijk meteen wel dat ik, uh, dat ik geen reactie kreeg. En ik, uh, ik, word, uh, ik word steeds losser, dus uh, ja, daar ben ik heel blij mee. Ik, uh, ik klop nog geen geweldige tijden, maar ik, uh, ik, kan, ik kan wel bijna alles weer doen zoals ik het wil doen. En, uh, ja, dat is gewoon belangrijk, helemaal met het oog op uh, de weken afstanden. Want uh, ja, daar wil ik naartoe. Ik, ik ga nu geen onnodige risico's lopen om me eventueel nog te moeten plaatsen ergens voor, voor een WK-sprint of een duizend meter. Als het, als het gebeurt, dan is het mooi meegenomen. Maar uh, ik, uh, ik denk eerst om mijn gezondheid en de, de bakens zijn gezet op, uh, op Insel. Dus, zet je alles op die 1500 meter waarvoor ja. je nog helemaal in de race bent. Um, jouw afstand natuurlijk. Ja. Weet je uh, waar de blessure precies vandaan is gekomen nu? Of is het, is het puur misschien een verkeerde houding geweest? Of... Nou, dat is altijd heel moeilijk te zeggen met een blessure. Het is natuurlijk altijd een bepaalde vorm van overbelasting. En uh, ja, waardoor dat precies komt, dat is moeilijk te zeggen. Het heeft wel iets te maken inderdaad met. Uh... Met alle trainingen die we in de schaatshoeken doen en uh, al de bochten die we linksom rijden. En dit is gewoon een belasting voor je rug en dat is bij mij al niet mijn allersterkste punt. Dus uh, ja, dat gaat heel lang heel goed. En soms heb je periodes dat het eventjes uh, een ergere zware belasting uh, vormt. En, uh, dat was in het begin van het seizoen uh, wel het geval met al die World Cup wedstrijden achter elkaar. En, uh, nou, kom, ik heb het gewoon ook heel erg druk gehad in het begin van het seizoen en er is heel veel op me afgekomen. Eigenlijk was de zomer vrij rustig. Maar, uh, toen de winter... was het net pas los toen de winter begon. Ja, ja, ja. toen was het pas echt los. En dan, uh, dan merk je eigenlijk nog wat er allemaal zit... Uh, met de na nasleep van zo'n Olympische Spelen. Niet alleen bij mezelf, maar... bij alle mensen die het hebben meegemaakt. En dat speelt ook gewoon allemaal mee. Dat, uh, dat, daar kun je niet blind voor zijn. Alleen, ja, daar heb je ook niet altijd controle over. En uh, ja, dat, dat... dat is gister waar het nou precies aan ligt. Maar het is altijd de samenloop van omstandigheden natuurlijk. En uh, ja... Je, je moet gewoon naar je lichaam luisteren. Je lichaam, uh, Geef het voor wel aan wanneer het te, te gek is. En dan heb, je maar, uh, dan heb je maar te luisteren. Hoe ben je eraf gekomen? Is dat therapie geweest? Rust geweest? Of een combinatie? Nou, eerst hebben we heel erg lang gezocht. van Wat is het exact? Omdat ik toch het NK-Sprint wilde halen. Dan moet je uh, kijken als het ergens iets is wat snel verholpen kan worden. Dan kun je dat NK-Sprint nog halen. Maar ja, toen dat niet meer realistisch bleek. Toen hebben we het gewoon rust gegeven. En toen hebben we de behandeling uh, gestaakt. En toen ben ik, heb, ben ik een revalidatieprogramma gestart. Iedere dag anderhalf, twee uur gerevalideerd. En... Uh, had getraind en gewerkt. En dat, dat heeft geholpen. Dat, dat, da, daardoor is het wel weer uh, omgezet de goede kant op. Eigenlijk werd het eerst alleen maar slechter. En vanaf dan werd het echt weer beter. En uh, nou, ik, uh, die stijgende lijn heb ik nog steeds te pakken. en Die, uh, die uh, moet ik nog even een paar weken vasthouden. En dan hoop ik dat ik er gewoon echt helemaal vanaf ben. Moet je dingen veranderen in bijvoorbeeld je houding... met het oog op de toekomst? Nee, nee, nee. Dat, uh, ik, uh, ik heb een ideale houding en een ideale techniek voor ogen. En daar, daar wijk ik niet vanaf. Dat... Uh, dat, dat, zou, dat, zou, dat zou iets zijn als je zegt van ja, ik ben misschien net iets, ik moet iets minder. En daardoor denk ik misschien iets minder hard te gaan. Ik heb ideale techniek voor ogen, waardoor ik denk dat ik het snelst kan gaan. En die zal ik altijd blijven nastreven. En uh, nou ja, dan moet je soms uh, misschien ergens doorheen bijten. Alleen uh, yeah, so be het. Uh, daar ben ik niet de enige in. Er zijn meer mensen die daarmee kampen. Dat hoort, dat hoort bij topsport. Het zijn de grens opzoeken. En soms loop je tegen zo'n grens aan en dan, uh, dan leer, je, daar leer je ook weer een hoop van. Tot slot. Langs de kant zitten was moeilijk, zei je. Ja. WK Sprint komt eraan, die rijden dan niet. Maar goed, ja. dat, daar heb je vrede mee. Ga je wel kijken? Nou, dat wordt nog het enige moeilijke weekend, denk ik. ik eigenlijk ben ik, zou ik blij zijn als het WK Sprint over zou zijn. want uh, Ik ga wel kijken, omdat ik uh, echt het allerbeste hoop van mijn ploeggenoten... waar ik, uh, waar ik uh, jaar in jaar uit mee train. En, uh, en uh, die ook kans hebben om hier heel hoog oog te gooien. Alleen, uh, voor mezelf uh, zou ik willen dat het toernooi zo, liefst zo snel mogelijk voorbij is... En, uh, en dat ik gewoon me kan richten op de World Cups. En, uh, en uh, daar heb ik alles voor nodig. Ik, uh, ik heb één kans uh, om van dit seizoen een uh, mooi seizoen te maken. En uh, daar richt ik alles op. En, uh, dat, uh, dat, dat, geeft, dat geeft moed en uh, motivatie. Door de Olympisch kampioen Mark Tuitert in gesprek met Sebastian Timmerman. Als Amerika bent geboren, daar kunt we er van op baan. Dat zo nog heel wat kieren vrogen, hij wel de geven dan. Van Amerika en Linden hebben ze nog nooit gehuurd. Die dat niet onder in het zuiden, of terug eens in de buurt. Vreed dat niet in Friesland. Nee, je maar hebben opgerooid het niet. En ze zullen het nooit weer te. Als ze voor, voor Amerika leven. Want Amerika dat leeft. Rowan Hess over dat Limburgse dorpje Amerika. We gaan het weer hebben over het schaatsen. Wel bekende mensen op de tribune in Heerenveen. De Olympische baas Maurits Hendrik zitten kijken. Maar we zagen ook Geert Kempkers, hierheen wust zien we. En ook Shawnee Davis, een man die heel wat uren zelf... ook in dat shorttrack heeft doorgebracht. Ook hij zit op de tribune. Edwin Cornelissen zocht hem op... en praat met de Amerikaan. Hey Shawnee, does it feel a bit like coming home? Being here at short track? Ja, het yeah, is leuk. Nice. Het is een goed feeling te zien uh, de shorttrackers out here skating. A lot of the guys I used to skate against when I skated short track. It's cool to see the development of the sport in, uh, in Holland. Like Dutch skaters are getting stronger. zijn a lot of fans. People are excited about it. It's a beautiful thing. Als translate. Ja, die Davis natuurlijk begonnen in het shorttrack en uh, hij is hier dus terug. Hij ziet de Nederlandse ploeg die zich ook ontwikkelt. Hij ziet veel mensen op de tribunes. Dat is mooi om te zien. Um, Wat do je think of the Dutch team? Well, they're definitely improving. I think Yarun is a good coach, a good fit. And I, I can see that the boys are improving. The girls are improving as well. Level of competition is rising as well, but it's just good to see that they're competitive and that the fans are supporting them more because uh, I came here three years ago and there's like no one in the stands. So now it's a lot of life in here. Hij ziet dat de sport nadrukkelijk in de lift zit. Niet alleen bij de sporters, maar ook bij de supporters die de sport steeds meer leren waarderen en ook leren begrijpen. So what is it like for you? You started out with short track. Is it still your, your big love? Well, short track will always be a big love of mine. But you know, I, love, I love long track as well. Short track is just a really cool sport to watch. Because it's just thrills and spills, a lot of passing, disqualifications, whatever you want to call it, high speed het no, it's good for people with short attention span. En in long track, you know, if you want to watch the more high-end top speed stuff, more graceful, against the clock, things like that, then you, you watch long track. So, two different tastes, two different styles. Hij vind ze allebei mooi, zowel de lange baan als uh, short track. Het short track is ook een mooie sport om naar te kijken. Natuurlijk er gebeurt veel, er is veel spektakel. Maar aan de andere kant, als je van mooie schaatsen houdt, dan is de lange baan ook wel mooi, dus maar net waar je van Dus dat But wat wat je liken toe? Well, I, lo I love practicing short track a lot more than I like practicing long track because it's a little more exciting. But uh, racing for sure, long track. Yeah. Why is that? Well, usually if you get a get a good effort, you know, no one usually gets in your way. It's you against the clock. You know, it's not as many elements to get in your way and stop you from getting a victory if it's within your reach. Whereas short track, you just never know what's going to happen out there. Ja, hij, uh, hij doet toch het liefste de lange baan. Hij zegt ook, ben je wat minder afhankelijk, hè? Want je hebt wat minder elementen waar je tegenop kan botsen. Bij het short track kan er van alles gebeuren. But still, a nice sport, I think, to practice, hè? Perfect sport. Good for the corners. Goed voor de bochten, zei hij dus nog even. Sjornie Davis vertelde dat allemaal aan Edwin Cornelissen. We gaan weer eens even kijken bij het wielrennen. De mannen, het is, uh, is het lekker weer eigenlijk ook in Frankrijk, joh. Ja, het is ook een beetje lente, of 12. Net iets warmer dan uh, hier. Het is uh, droog, zo flats zonnetje af en toe. En dan uh, zie je toch wel dat er zelfs in Frankrijk... ...in Oost-Frankrijk nog wel veel publiek op het veldrijden afkomt. Want ze staan toch redelijk om het parcours heen, de Fransen. Ze hebben wel wat Fransen om voor te juichen, maar die rijden niet op kop op dit moment. Want we hebben twee Belgen aan de leiding. Niels Albert, ik zei het al, vanaf de start liet hij toch wel blijken... ...dat hij zijn zin heeft gezet op de overwinning in deze wedstrijd. Het zou zijn derde wereldbeker van dit seizoen worden. Nadat hij eerder al Cox, en Igorre gewonnen heeft. Maar wat nog veel belangrijker is, hij wil eigenlijk vandaag definitief een streep zetten onder het seizoen betreft die wereldbeker. Hij wil gewoon die wereldbeker verzekeren. En als die wint en zijn naaste concurrent die nu bij hem rijdt, Kevin Pauwels, als die uiteindelijk geklopt wordt op de streep door Niels Albert, dan weet Albert zeker dat hij de overwinning beter heeft. Pauwels staat derde in het wereldbekerklassement. Hij heeft een achterstand van 71 punten. Nou, als we weten dat de winnaar 80 punten krijgt en de nummer 2 70 punten, dat scheelt dus alweer 10 punten. Dan weet je dat 81 punten dat dan met die Laatste wedstrijd in Hogerheide Heide dat het uh, allemaal niet meer te overbruggen is voor Kevin Powell. Sven Nijs is de nummer 2 in het klassement. Maar Nijs is wat uh, teruggevallen. Die rijdt in een groepje van uh, een man of 12, uh, 13 die daar uh, achter rijdt. Achter dat tweetal. Het zijn er trouwens inmiddels steeds meer geworden. Want je ziet steeds meer renners aan de achterkant uh, van die groep aansluiten. Sven Nijs daar dus bij. Klaas van Tornhout erbij. Maar we zien nu ook dat Gerbe de Knecht als eerste Nederlander gaat uh, aansluiten. En dat betekent in ieder geval dat hij in dat groepje rondrijdt. Hij reed zo'n beetje rond plek 20. En uh, dat is toch niet echt een klassering waarin je meedoet. We hebben nog zes rondjes te rijden voor de twee koplopers. En dan is het toch wel interessant om te zien hoe groot dat uh, verschil is. Pauwels en Albert aan de leiding. Albert doet verreweg het meeste werk. Pauwels zal waarschijnlijk de benen toch uh, een beetje rustig houden. Voor uiteindelijk die sprint weigert ook de kop over te nemen op het uh, asfalt bij die finish. Passage. Want hij wil die wedstrijd winnen. Want dan maakt hij theoretisch gezien in ieder geval nog een kans... om in die laatste wedstrijd een hoog rijden om de wereldbeker over te nemen. Als er iets geks gebeurt daar met Niels Albert. Hier komt dat hele pak komt aan in de richting van de finish. Maar dan is die achterstand toch al heel behoorlijk. En dan zie je dat het tempo helemaal is stilgevallen. Nee, de rest legt zich erbij neer. We zien alleen Bart Arnouts die een lichte voorsprong heeft op het achtervolgende groepje. Hij komt door op 45 seconden. En daar hebben we dan die groep. Die komt door op 50 seconden ruim. En dan weten we dat Jonga Dred daar de leiding heeft. En zien we dat Gerber de Knecht met de moed ter wanhoop aansluiting krijgt bij dat groepje. Twee koplopers dus, Albert en Pauwels, die gaan de wedstrijd maken hier in Pont -Château. En van mij een paar berichtjes beginnen met wielrennen. Matthew Goss heeft een sterk bezet criterium in Adelaide gewonnen. Australië was na dertig ronden door de Australische stad... de snelste in de sprint voor zijn land. en ploeggenoot Mark Renshaw en Robbie McEwen... ook al in Australië natuurlijk, kwam als derde over de finish. Het criterium in Adelaide geldt als voorbereiding op de Tour Down Under. De eerste rittenkoers van het jaar die dinsdag begint. Een ander berichtje gaat over de waterpolisers van Polar Beers... want die zijn verrassend doorgerongen tot de kwartfinale van de Champions Cup. De Nederlandse kampioen won de laatste groepswedstrijd in Florence van de Franse. Van de club Nancy. En omdat concurrent Fiorentina het laatste duel verloor... van groepswinnaar Wuli Magneni... schaarde Polar Bier zich bij de beste acht ploegen in Europa. Kwartfinales worden gespeeld in een thuis- en uitwedstrijd. En die staan voor 12-13 februari en 19-20 maart op het programma. Tegenstander is nog niet bekend. Dan is het ook de periode van het skispringen natuurlijk. En uh, Andreas Koffler heeft de wereldbekerwedstrijd in Sapporo gewonnen. De Duitser Severin Freund werd daar tweede. En de Oostenrijker Morgenstern derde. Voor Koffler, ook een Oostenrijker. Dus was het al zijn derde wereldbekeroverwinning van dit seizoen. Maar Thomas Morgenstern, de man die ook de Vier-Schansentournee won, gaat nog steeds ruim aan de leiding in het wereldbekerklassement. Radio 1. Het NOS-journaal.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 En in Den Haag zijn twee kinderen zwaar gewond geraakt op een zebrapad. Een automobilist die de kinderen van tien en zes zag staan... remde af en wenkte de twee dat ze over konden steken. Maar een 18-jarige automobilist die erachter reed... botste tegen zijn voorganger die vervolgens de twee kinderen aanreed. En dat is nieuws op dit moment. AWB Verkeersinformatie. De A2 vanuit Maastricht naar België is bij Gronsveld afgesloten. Het heeft te maken met een technisch onderzoek na een ongeluk... Op plaat 13 van de nacht naar Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft. Vijf kilometer. De afrit Delft is afgesloten. Het is twee minuten over half vier bijna. U bent weer terug bij Langste Lijn. We volgen de EK Short Track natuurlijk. En een van de hoogtepunten van zo'n short track toernooi zijn altijd de aflossingsfinales. Vanmiddag dus ook in tien half moet dat de climax worden van dat EK. En oranje is zowel bij de mannen als bij de vrouwen één uh, van de favorieten. Europees goud voor de mannenploeg bijvoorbeeld zou echt een unicum zijn. Hoor. Nog nooit vertoond. Edwin Cornelissen blikt vooruit op die uh, mannenfinale met twee schaatsers van die aflossingsploeg. Freek van der Wart en Niels Kerst. Goed evening, everyone en welcome to the short track 5000 meter men's relay. Dat was waar de Nederlandse aflossingsmannen graag hadden gestaan. En Canada takes the lead over the Chinese team. De Olympische Spelen in Vancouver. Canada gets the gold medal. Daar waar de Canadezen het goud pakten. En waar de Nederlandse mannen op een haar na de spelen misten. Maar er is nu een herkansing in de EK in Tiaf. De relay dat, uh, die willen we natuurlijk winnen. Inderdaad, als je kijkt naar hoe wij rijden, uh, ik denk dat wij het favoriete team zijn. En, uh, ja, we hebben, je, ik zei het net ook, we hebben zoveel snelheid en we gaan als je, die hele hal staat op zijn kop als wij die relay rijden, omdat we gewoon ja, alles, het lijkt wel alsof we alles gewoon overhoop kunnen rijden. De Nederlandse ploeg stroomt over van het zelfvertrouwen. Hikt al een tijdje tegen de Europese top aan. Maar volgens Niels Kerstold is er het afgelopen jaar wel wat veranderd. Ja, vorig jaar durfde ik niet te zeggen dat wij de favoriet waren. We waren wel kanshebbers. Ik durf nu wel meer te zeggen dat wij favoriet zijn. Omdat we gewoon verschrikkelijk hard gaan. En we hebben nu dit jaar ook rit op kop gereden. Dat wij gewoon andere Europese teams gewoon stuk rijden van kop af aan. We zijn veel dominanter geworden en ook met de manier van trainen. We, zijn over, we hebben de algehele conditie is een stuk vooruit gegaan. Dus we houden het ook makkelijker vol. De Nederlandse mannen weten dus wel hoe goed ze zijn. En daar komt bij dat een van de concurrenten voor de titel Frankrijk in de halve finales werd uitgeschakeld. Dat was opmerkelijk. Een halve finale tegen Nederland. Beide ploegen leken zich te plaatsen. Maar toen was er een niet zo heel erg handige actie van een Fransman. Nee, die Fransman die was iets te groot en getig. Het is een goede eigenschap, want uh, <laughs> daardoor wint hij wel twee afstanden. Maar uh, uh, ja, aan de andere kant, hij, uh, hij had dit niet hoeven doen. Hij, ha, hij wilde Schinkie in de laatste twee rondes nog inhalen, nog toch proberen. Terwijl hij al safe was voor de finale. Ja, hij, hij rent over zijn benen en hij valt. Nou, dat is mooi voor ons. Frankrijk doet er dus niet bij in de finale, maar er is nog een andere concurrent. We hebben één... Een... Team, uh, in die finale staan, dat is uh, Groot-Brittannië. Die hebben ook wel eens op een WK zijn ze vierde geworden of zo. Op de Olympische Spelen een keer vierde geworden. Die jongens die, uh, die kunnen wat, um, maar uh, ja, wij, ik denk dat wij ze gewoon kunnen verslaan. Ze hebben twee goede rijders, twee iets mindere. En wij hebben gewoon vier goede rijders. Dus dat betekent 1-1 uh, ja, één één is 2 dat wij gewoon willen winnen. En zo kan het een unicum worden voor de Nederlandse aflossingsploeg. Want goud, dat werd nog nooit gewonnen. Ik zag bij de persconferentie een blaadje met alle uitslagen van de afgelopen jaren. Ik zag wel een aantal keer wat zilver, wat bron staan. Maar, maar goud? Er, maar goud nog niet. En daar uh, willen wij verandering in gaan brengen. Dus jullie kunnen geschiedenis gaan schrijven? Dat. Uh, <laughs> ik, uh, dat vind ik leuk. En dan moeten de Olympische ambities nog maar even in de kast tot Sochi. Canada winning yet another goal. Dandy Warhols, met een paar akkoordjes gejat... van een beroemde Engelse popgroep, volgens mij Bohemian I Like You... Engeland gesproken. En eh, niet de Rolling Stones, maar die stad waar de Beatles vandaan komen. Liverpool Effort. Liverpool heeft de leiding genomen. Staat met 1-0 voor na 32 minuten spelen. Gio Lippens eh, gaat al heel langzaam eh, richting, nou nog niet de eindrondes, maar een rondje of drie, vier nog denk ik zo. Ja, een beetje, Gio. Nog zo'n vier rondjes. Vier rondjes en dan zit het erop. hè. Heb hebben gehad. Ja. Uh, inderdaad in Port Château. Uh, twee mannen die uh, toch wel de wedstrijd hebben gemaakt. Twee Vlamingen. Dat hadden we niet anders verwacht. Het zijn twee jonge Vlamingen. Ook dat is mooi. Eén is al wereldkampioen in zijn leven. Niels Albert. De andere is toch wel de coming man van het Belgische veldrijden. Het zijn twee absolute tegenpolen. Want die Kevin Pauwels, dat is een beetje wat verlegen jongen. Komt niet al te best uit zijn woorden, hoewel het wel steeds beter gaat. Maar fietsen kan hij als de beste. En Niels Albert, ja, dat is toch wel de man die snel is met de tong. En ook snel is op de fiets. We kijken even naar een groepje dat op 45 seconden achterstand rijdt. Daarbij Bart Arnouts, Francis Moret, Marco Fontana, de Italiaan. We weten dat Philip Basleben, voormalig wereldkampioen ...bij de belofte daarbij zit. En daarachter op een minuut pas een groepje met Sven Nijs. Nee, het is niet de dag van Sven Nijs. Hij heeft griep gehad. Hij is langzamerhand weer aan het herstellen van die griep. En voor hem is het te hopen dat het wereldkampioenschap niet te vroeg komt. Dat hij daar geen last van overhoudt. We zagen de verte trouwens ook nog Gerbe de Knecht rijden. Die rijdt zo'n beetje rond plek 20. En doet dus absoluut niet mee in dit internationale spektakel. Sven Nijs dus niet in best te doen. De Vlamingen weten ook dat Bart Wellens inmiddels is uit gestapt. Die heeft zijn liefst verrekt. En ook Sven van Toerenhout, die zagen we juist na een valpartij, zagen we die naar de kant gaan. Die stapt ook uit koers. En dat is toch slecht nieuws voor Van Toerenhout. Die weet dat hij voor volgend jaar op zoek moet naar een nieuwe sponsor. Omdat zijn sponsor gezegd heeft, de prestaties blijven achter. Het is dus absoluut zeker dat hij niet meer volgend jaar bij ons in de ploeg rijdt. En kijk naar Steve Chanel. Ik kijk naar Klaas van Toerenhout. Dat zijn de eerste twee van het achtervolgende groepje. Die proberen dat gaatje wat kleiner te maken met die twee koplopers. Maar ze komen niet veel dichterbij. Nog 3,5 ronde te rijden. En dan weten we of wie de wedstrijd hier in Pontchartouw heeft gewonnen. En wat misschien nog wel belangrijker is. Of Niels Albert zich definitief verzekerd heeft van die trui van de leider in het wereldbekerklassement. Wij naar Heerenveen. Short trekken. De drie kilometer. De superfinale. Sebastian. Zonder Nederlanders. Maar met die Italiaanse geloof ik. Hè? Met Ariana Fontana. En dat is uh, echt de allerbeste dame uh, die er op dit moment rondrijdt in Europa. Want ze heeft haar... Uh derde afstandsmedaille gepakt. De derde keer goud. En ze had, wist al dat ze uh, de eindwinnares zou worden van dit Europese kampioenschap. Ze demereerde al heel vroeg in die superfinale die trouwens gaat over drie kilometer. Daar zat ook wel uh, een tactisch uh, uh, idee achter. Want er reed nog een andere Italiaanse mee. Die had nog kans ook op een medaille in het eindklassement. En Fontana kaapte daardoor de vijf bonuspunten die er zijn na één kilometer wedstrijd. Kaapte, kaapte zij weg. Ze wint door die ronde voorsprong die ze pakte dus ook deze laatste afstand. En wordt eindwinnares van het Europees kampioenschap. En als ik het allemaal goed en snel uitgerekend heb... wordt Hajdum, uh, de Hongaarse, dan uiteindelijk tweede. Zij kaapt het uh, zilver dus weg. En volgens mij wordt Novotna uit Tsjechië... dan de nummer drie van het Europees kampioenschap... bij de vrouwen. Jorien Tamors. Eindigt op de negende plaats. En daarmee is zij dus de beste Nederlandse met vijf punten. Maar ze eindigde dus net niet goed genoeg om mee te mogen doen... in deze superfinale. Dadelijk wel bij de mannen Shink Schinke Knecht in de baan. Hij staat op de vierde plaats na drie afstanden. Maar het verschil met de nummer drie is maar vijf punten. En het verschil met de nummer twee is dertien punten. Dus er zit nog wel het een en ander in als je bedenkt dat de winnaar 34 punten krijgt. En dat de nummer twee 21 punten krijgt. En de nummer drie 13 punten. Kortom, Schinke Knecht heeft zeker nog wel de kansen om zilver of het brons te gaan behalen, Maar het goud, dat is al vergeven. Want dat gaat naar Frankrijk, naar Thibaut Fauconnet. We gaan het hebben over tennis van de komende nacht. In onze tijd al begint het eerste Grand Slam toernooi van het seizoen. De Australian Open. Veel Nederlanders proberen het te halen in de kwalificatie. Maar twee Nederlandse mannen spelen maar in het hoofdtoernooi. En dat waren de mannen die rechtstreeks geplaatst waren. Timo de Bakker en Robin Haas op grond van hun ranking in de wereldranglijst uiteraard. De Bakker heeft het overigens niet echt getroffen met de loting. Want hij moet het opnemen tegen de Fransman Monfils. Edwin Peek blikt vooruit met de Bakker. Ik gaat het gewoon allemaal goed. Ik, uh, ik voel me goed. Ik, uh, ik sta op zich goed te spelen. Uh, ik had graag wat meer wedstrijden willen spelen hiervoor, maar uh, het mocht niet zo wezen. Dus uh, we moeten het hiermee doen en uh, hopelijk gaan we morgen wat goeds laten zien. Ja, want je hebt uh, twee eerste ronde partijen verloren in Auckland en uh, in uh, Brisbane. Uh, wat waren dat voor wedstrijden? Had je daar je kansen? Ik moet zeggen dat de eerste wedstrijd dat ik echt goed speelde. Dat was echt een goede wedstrijd waar ik een beetje lelijk, uh, ja, net de belangrijke punten niet won. Maar op zich deed ik daar ook op de belangrijke momenten echt goede dingen. Dus daar was ik uh, heel tevreden mee. En vorige week uh, was geen mooie wedstrijd. Dus uh, dat was een beetje jammer. Maar uh, toch de gedachte van de eerste week dan maar vasthouden. En uh, ja, ik weet wat ik uh, kan verwachten. Dus uh, ik ben benieuwd. Als je dan zo'n eerste ronde loting ziet, dan, dan haal je misschien van alles in je hoofd wat je zou willen en wat je niet zou willen, dan krijg je geil Monvies. Wat denk je dan? Ja, je weet dat je iedereen kan loten. Ik sta niet geplaatst. Dus uh, het, kan, uh, het kan goed zijn, het kan minder goed zijn. Ja, ik denk dat ik nu gewoon, ik bedoel, ik heb een zware loting, maar het kan nog, nog slechter. En zeker van de geplaatste jongens, denk ik niet dat, uh, dat ik Monvies een van de ergste vind. Het is een jongen die je wel laat spelen en die je niet van de baan slaat. Ik heb er al een paar keer tegen gespeeld. Ik heb iedere keer kans gehad. Eén keer van hem gewonnen tijdens de Davis Cup. Dus uh, ik weet wat ik kan verwachten. En ik weet uh, dat ik het niveau kan, kan halen om hem te verslaan. Uh, dat, uh, dat zou ik moeten halen om hier van hem te verslaan. Dus we gaan het zien. Die Davis Cup is het inderdaad, je memoreert er al even aan. Die won je van hem. Het uh, was een hele taaie, maar hele goede partij van beide kanten. Het was echt een mooi tennis. Uh, weet je nog uh, wat daar het recept was dat jij hem hebt verslagen? Nou, Wat ik net ook al zei, het is een jongen die je wel laat spelen en die, uh, die, die toch graag wat, uh, wat meer rent en uh, een beetje mooie puntjes uh, ervan wil maken. Nou, als ik hem gewoon constant onder druk kan zetten en zelf zo constant mogelijk uh, kan blijven, de, want hij gaat toch een beetje ups en downs hebben in de wedstrijd, zo is hij. Dus ja, ik zal zo constant mogelijk moeten, moeten blijven en hopelijk uh, mijn niveau zo hoog mogelijk te houden de hele tijd. Je opent morgen op de Hisense Arena. Inderdaad, dan kan het dak eventueel dichter. heb je vorig jaar uh, gespeeld tegen Andy Roddick. Het is een grote baan. Uh, is dat een voordeel of een nadeel? Het maakt mij niet zoveel uit. Uh, ik heb wat meer, hij heeft wat meer ruimte om te rennen. Dus ik kan hem wat meer laten lopen. Of, uh, of andersom. Dus, uh, nee, ik, uh, ik vond het een mooie baan. Ik, uh, ik had genoten vorig jaar. Hopelijk uh, alleen dit jaar uh, gaan we met de winstenbaan af. Ja, zo'n stadion of uiteindelijk zo'n baan uh, waar ze nu voor staat, uh, is dat, uh, vind jij dat een groot verschil? Uh, Speel je liever voor uh, volle, volle tribunes of, of maak je ze niet zo heel veel uit? Ik vind het wel een stuk leuker, ja. Dan, uh, dan kijken er tenminste nog mensen. Dus nou ja, het is sowieso, dat zijn de wedstrijden waar je het voor doet. Ik bedoel, uh, iedereen wil in de grote stadions uh, spelen. Dat, dat, ik zou ook graag een uh, avond sessie in Rotleven willen hebben, maar ja, dat, uh, dat is alleen voor de toppers tot nu toe. Tenzij is ze lood. Nou, ja, ik ben blij dat ik uh, in dit stadion mag spelen en, uh, Hopelijk uh, speel ik later nog een keertje in die andere. Temperatuur loopt op buiten. Het is misschien nog wat overdreven natuurlijk. Maar een lekker nummer, de Beach Boys. Surfing in USA. We gaan naar de 3000 meter finale. Beide mannen met Nederlandse inbrengs. Sebastian Timmerman. Shinky Knechten die heeft in ieder geval de tussensprint gewonnen. En daarmee vijf bonuspunten gepakt. En dat betekent dat hij nu gelijk staat met Wellborn op brons. En er zit misschien nog wel meer in. In ieder geval is uh, de titel uh, zo op deze afstand wel vergeven aan Foucault. Die heeft de ronde voorsprong gepakt. Al laat hij het nu weer een beetje lopen. Maar die 34 punten lijken toch naar hem te gaan. Hij heeft nog zeven ronden te gaan. En daarachter vecht Sienki Knecht het duel uit. Met Silovs, met uh, die tweede staat in het klassement. Met die Welborn, met wie hij dus nu gelijk staat in het algemeen klassement. En er zit nog de Rus Zakharov bij als vierde man in deze superfinale. Die vordert en vordert en waar Sienki Knecht een uh, goede indruk maakt. Hopelijk zitten de boutjes nu allemaal beter vast bij zijn schaatsen. Maar nu moet hij wel mee. Als Silos het tempo weer uh, verder opgooit met die Zakharov in tweede positie. Dan Welborn in uh, derde positie van dat groepje. Met nog vier rondjes te gaan. En in laatste positie zit daar Sienkie Knecht. En ze komen ook weer dichter bij die Thibaut Fauconnet, Die dus dadelijk nog even wat uh, gas moet gaan geven. Wil die hier uh, in uh, deze de superfinale ook zijn uh, vierde gouden medaille gaan pakken. Ze rijden het langzaam dicht. Silos rijdt het gaatje zo'n beetje dicht naar die Foconnet. Dus die 34 punten ook weer gewoon op de loer van Foconnet. in de laatste twee ronden. Silos rijdt nu inderdaad het gat gewoon dicht. Het gaat dus nu ook om het goud op deze afstand en dat goud dat uh, is nog niet vergeven. Alhoewel Silos dacht dat hij er al was, maar die moest nog een ronde. Nog altijd aan de leiding pakt hij die 34 punten. Dat gaat hij denk ik net niet doen. En ik denk dat Knecht hier derde wordt. En die gaat dan daarmee 13 punten pakken. En dan betekent dat dat er een medaille zou inzitten voor Zinky uh, Knecht. Zakharov wordt tweede. Die pakt 21 punten. Daar blijft Zinky Knecht voor. En Knecht wordt dus derde in ieder geval op de afstand. Dat is al één medaille die hij dus binnen heeft. Die is zeker die bronzen uh, medaille achter... Voor en Zakharov. Maar dan hangt het er ook even van af hoe Silos... En uh, Wellborn zijn geëindigd. Daar dan weer achter. Wie er acht punten gaat krijgen in het uh, klassement. En wie uh, de vijf punten gaat pakken in het algemeen klassement. Daar wordt op dit moment nog eventjes naar gekeken. En dan pas weten we wat Shinky Knecht heeft gedaan. In dat uh, algemene eindklassement. Maar Brons op deze drie kilometer heeft hij in ieder geval. En het hij te er vanaf hoeveel punten Harold Silos heeft behaald. Op deze uh, afsluitende drie kilometer. En dan kunnen we ook het uh, algemene eindklassement aan vastknopen. Silos eindigt direct achter Sinki-Knecht volgens mij. En dan zou hij acht punten pakken. En dat zou dan betekenen dat Sinki-Knecht niet alleen brons pakt op deze drie kilometer... maar ook de bronzen medaille overhoudt aan het algemene eindklassement... dat hij Wellborn voorbij is gegaan in de eindstand. Foucault in ieder geval Europees kampioen. Volgens mij wordt Silos tweede in dat EK. En Sinki-Knecht derde, maar brons op de drie kilometer, dat heeft hij sowieso... Dan gaan we weer fietsen, Gio Lippens. Want wie oh wie gaat daar die koers winnen? Ja, ze maken het wel spannend, die twee aan de leiding. Ze geven voorlopig nog geen duimbreed toe aan elkaar. Niels Albert en Kevin Pauwels, de twee Vlamingen... die deze koers in elk geval hard hebben gemaakt. En die meteen al een ruime voorsprong hebben genomen op de achtervolgers. We hebben nog iets minder dan twee ronden te rijden. De voorsprong is een kleine minuut. Dat betekent dat de achtervolgers er nooit meer bij zullen komen. En dat deze twee gaan uitmaken wie hier de wedstrijd wint. Daarachter een groep... Inmiddels van een man of team. Want bij dat zestal dat een achtervolging was: Aanouts van Tornhout, Chanel, Walsleben, Moray, Fontana. Daar is inmiddels ook Bob Peters bij aangesloten. Jean Gadret, de Fransman is erbij aangesloten. Sven Nijs, jawel, ook hij heeft weer aansluiting gekregen. En die Nicolas Bazin, die Fransman die in het begin van de wedstrijd er vandoor ging... die zien we inmiddels ook weer in die grote groep achtervolgers rijden. Maar er wordt af en toe gekeken naar elkaar. Het is geen georganiseerde achtervolging. Is ook moeilijk in het veld rijden. Zeker op een parcours waar je toch af en toe flink in de remmen moet... waar je wel wat moet draaien en keren. Het is niet het meest technische parcours dat we kennen... in het Maar het is wel een parcours dat in elk geval voor de nodige afsplitsing zorgt. Het is zwaar genoeg om verschillen te maken. Marianne Vos dus. De winnares bij de vrouwen. Eerder vanmiddag de eerste wereldbeker overwinning in dit seizoen. En nu is het maar de vraag wat daarachter gaat gebeuren. Gaat Kevin Pauwels voor zijn eerste overwinning in de wereldbeker dit jaar? Hij werd een keer tweede. Dat was in Pilsen. De tweede wedstrijd van dit seizoen. Voor de rest kwam hij er niet echt aan te passen. Maar hij doet het wel goed in het regelmatigheidsklassement. Vandaar dat hij nog steeds tweede staat of derde staat in dat uh, algemene klassement van de wereldbeker. Achter Niels Albert en achter Sven Nijs. Maar Albert, dat is de man op wie we gaan letten. Voormalig wereldkampioen als hij hier wint. Dan pakt hij gewoon die wereldbeker definitief in handen. En dan mag hij vanavond in ieder geval een flesje champagne open trekken. We kijken naar de achtervolgers. Ze doen er alles aan, maar ze komen geen spat dichterbij. Het verschil tussen de twee koplopers en de achtervolgers, een minuut. Gaan nou, we even terug naar Veens. Zoals Jan Timmerman uh, rekende sneller dan de computer volgens mij. Maar klopt het ook, ze was. <tiedacht> Ja, ja, ik uh, had een 7 volgens mij voor wiskunde. Ja. <laughs> maar uh, in ieder geval uh, klopt het. Uh, Fokone, die gaat dus met het eindzeggen vandoor, wist we al. Shinky Knecht, derde dus op geworden op die drie kilometer. Ik was nog even bang, want de juryleden keken wel naar de beeldschermen waarop ze de herhalingen kunnen terugzien. Dat de jury nog zou ingrijpen, maar dat hebben ze niet gedaan. Knecht dus derde op die drie kilometer achter Zakharov. Waarom dat Knecht derde wordt, blijft hij die Zakharov net voor in het eindklassement. En hij wordt daarin dus ook derde. Het goud in het overall-eindklassement gaat dus naar die Foconet. Dat wisten we al. Silos, Harold Silos, die pakt de zilveren medaille. Blijft Sienkie Knecht net drie puntjes voor. Knecht dus de bronzen medaille inderdaad. En als je dat allemaal ziet... en dan ziet dat het verschil tussen zilver en brons drie puntjes maar is... dan moet ik toch nog wel heel even terugdenken aan eerder vandaag... en aan dat boutje op de duizend meter. Als dat beter had vastgezeten, had er gewoon zilver ingezeten voor Sienkie Knecht. Dat is het nu niet geworden. Het is brons geworden nadat hij eerder al op een afstand... Zilver won vrijdagavond op de uh, 1500 meter. Twee afstandsmedailles en een bronzen eindmedaille heeft Knecht al op zak. En dan komt strakjes ook nog eens die aflossing bij de mannen en de vrouwen erbij. Kortom, het kan nog een hele mooie zondag worden voor Sinke Knecht. Het individuele toernooi zit erop. Strakjes dus nog die aflossingen. De vrouwen nemen het op tegen uh, Italië, Duitsland en Hongarije. En de mannen rijden tegen Duitsland, Groot-Brittannië en Rusland. Same. Mm -hmm. Heerlijk, Buena vista Social Club Raikuda met Chan Chan. We gaan eruit voor het journaal van vier uur en daarna terug met twee relay finales en de finish, natuurlijk bij het veldrijden in Frankrijk.